Bismillah, salatu wassalam, ala wa ala alihi, wa sahbihi, man wala. Amma baad, we zullen inshallah verder gaan met de sira van de profeet Vrede met hem. En we zagen de vorige keer hoe Omar, radhiyallahu anhu, zich vijandig had opgesteld tegenover de moslims. Voordat hij zelf moslim werd. En op een dag was hij zo boos. Hij kreeg een woedeaanval, En hij stevende af op de boodschapper van Allah. En een verzameling van de metgezellen. En hij wilde hen iets aandoen. Hij wilde een einde hieraan maken. En onderweg daar naartoe kwam hij Nuaim ibn Abdullah tegen die ook moslim was geworden, maar die het niet naar buiten had gebracht. Hij hield het verborgen. En Noeim, die vroeg hem: van waar ga jij naartoe? Toen zei Omar: ik wil afrekenen met Mohammed. De man die verdeeldheid heeft gezaaid onder Gorees. De man die ons geloof en onze goden belachelijk heeft gemaakt. De man die ons verstand ter discussie heeft gesteld. En Noaim, die reageerde op deze woorden als volgt. Hij zei namelijk tegen Omar... Ik denk dat jouw nefs, jouw ego, die heeft jou misleid. Zei hij tegen hem. Je denkt toch niet dat Abdul Manaf Na het doden van Mohammed... Jou nog langer in staat zal stellen om levend op aarde rond te lopen. Dat denk je toch niet. Dus Noaim die zei tegen hem... Je kunt er uitgaan dat als jij Mohammed iets aandoet, dan zal Abdul Manaf jou ook iets aandoen. Dus hij zei tegen hem op een bepaald moment, het is beter om terug te gaan naar je huis. En eerst je zaken daar op orde te stellen. En deze woorden natuurlijk zetten Omar radiallahu anhu aan het denken. Wat bedoelt hij met deze woorden? Mijn zaken in huis op orde stellen. Wat bedoelt hij daarmee? Toen vroeg Omar radiallahu anhu, wat er volgens Noeim mis was met zijn huis. Hij antwoordde, jouw zus Fatima en haar man Saeed ibn hebben zich tot de islam bekeerd. Dus, jouw zus en haar man hebben zich gauw tot de islam bekeerd. Ga eerst je problemen thuis oplossen, voordat je naar Mohammed gaat. En dit deed de woede van Omar alleen maar toenemen. Het werd heviger. En hij begaf zich onmiddellijk richting het huis van zijn zus Fatim. Daar trof hij zijn zus en haar man aan. Samen met Ghabab, Ghabab ibn al Arat, Die een blad in zijn hand vasthield. Gabeb had een blad in zijn hand. Waarop het begin van Surat Taha geschreven stond. Het begin van Surat Taha stond deze blad aangegeven. En hij had het in zijn hand. En we hebben al eerder aangegeven dat hij, Fatima en haar man, de Koran aan het onderwijzen was. Toen Gabab de stem hoorde van Omar radiAllahu anhu, verstopte hij zich heel snel. Dus Gabab verstopte zich. En Fatima nam het blad en stopte dit onder haar dij. Zij stopte dit onder haar dij. Maar Omar, had er, maar Omar radiAllahu anhu had reeds de recitatie van Gabab waargenomen van buiten hij had het eigenlijk gehoord en vroeg vervolgens aan Fatima wat het voor geluid was wat was het voor geluid wat ik hoorde ze probeerden de zaak enigszins te verdoezelen en ze vrezen natuurlijk voor hun leven door te zeggen dat er helemaal geen geluid in hun huis voortkwam er was geen geluid, er is niks aan de hand maar Omar gaf te kennen dat hij wel degelijk een geluid hoorde. En hij liet ook gelijk weten. Dat hem verteld was dat zijn zus en haar man volgelingen van Mohammed waren geworden. En hij begon onmiddellijk in te slaan op zijn zus. Op zijde Zed als eerste. Dus hij begon, de man van, van zijn zus begon hij te slaan. Toen zijn zus Fatima het wilde opnemen voor haar man. Sloeg hij haar hart in het gezicht. Hij sloeg haar ontzettend hard in het gezicht. Waardoor zij natuurlijk verwondingen opliep. Op dat moment en terwijl het gezicht van Fatima bloedde. Riepen zij en haar man ja wij zijn moslims geworden. Wij geloven in Allah en zijn boodschapper. Dus zie maar wat je doet. Zie maar Omar wat je doet. Toen het tot Omar radiyallahu anhu doordrong wat hij zijn zus had aangedaan. Maar dat hoorde niet in die tijd. Dat een man een vrouw slaat, het hoort niet. De dus Arabieren, zoals we al eerder aangaven, waren mensen van normen en waarden. Bepaalde dingen die deden zij niet. Toen hij dat zag, kreeg hij ontzettend spijt. En maakte de woede bij hem plaats voor innerlijke rust. En hij zei tegen zijn zus, mag ik dit blad van jou, waaruit jij zojuist aan het reciteren was, mag ik het even? Kun je het even aan mij overhandigen? Mag ik het vasthouden? Ik wil een blik werpen op hetgeen waarmee Mohammed is gekomen. We hebben eerder aangegeven dat Omar, ondanks zijn hardvochtigheid, zijn strengheid, dat hij toch wel iets goeds in zich had. In tegenstelling tot Abu Jel. In tegenstelling tot Abu Jel. Dus hij zei van, laat me even kijken. Wat staat er precies op dat blad? En op dat moment wakkerde zich bij Fatima enige hoop dat haar broer wellicht de islam zou omarmen. Maar ja, natuurlijk, het blijft je broer. Dus je hoopt natuurlijk altijd op het beste. En natuurlijk, ik kan me voorstellen, als iemand ziet dat zijn broer, vader, moeder afstevend op de hel, dat hij bereid is om alles te doen. Om alles te doen om die persoon terug te krijgen naar het geloof. Om die persoon... Het rechte pad te laten bewandelen. Dus ze kreeg enige hoop. En zij overhandigde hem het blad, en daarin stond geschreven, zoals ik al eerder aangaf, het begin van Sura Taha. Taha. Ma en Zenna Ali Kalkor Anali Teshka. Illa tedekira ten lima tanzila Yaksha. Ten arda was sama wa til hula. Arrah menu al Prachtige verzen. Taha, het zijn gewoon letters. Ta-ha. Wij hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen om jou ongelukkig te maken, zegt Allah subhanahu De Koran is niet neergezonden om de mensen ongelukkig te maken. Dus het is niet waar wat een aantal mensen beweren. Dat wanneer jij je vastklampt aan de regels van de islam, dat je het veel zwaarder zou krijgen. Misschien wellicht in het begin. Maar dat is alleen maar schijn. Want uiteindelijk zul je geluk kennen. In het wereld en het hier namens. Dus Allah zegt we hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen. Om jou ongelukkig te maken. Maar slechts als waarschuwing. Voor wie Allah vreest. Het is als waarschuwing bedoeld. Als een openbaring van hem. Die de aarde en de hoge hemelen geschapen heeft. De barmhartige die zich boven de troon verheven heeft. Taha 1 tot en met 5. En hij las verder. Hij las verder. Omar, radiyallahu anhu, totdat hij aankwam bij la ilaha illa ana wa li En deze woorden waren gericht aan niemand minder dan Mozes, alayhi alayhisselam. En wat zegt Allah, subhanahu wa ta'ala, waarlijk, ik ben Allah. Gelet op deze woorden, Allah, subhanahu wa ta'ala, maakt ons bekend wie hij is. Hij vertelt ons wie hij is. Hij zegt, ik ben Allah. Er is geen God dan ik, aanbid mij daarom en onderhoud het gebed om mij te gedenken. Zorat vers nummer 14. Hierop antwoordde Omar toen hij deze woorden las, zei hij, het is niet gepast dat aan degene die deze woorden heeft uitgesproken, deelgenoten worden toegekend. Wat betreft aanbidding. Dat waren zijn woorden. Vers nummer 1 tot met 14 was voldoende voor Omar. Om in te zien dat Allah subhanahu wa ta'ala de waarheid is. Dus het kan niet, het bestaat niet. Dat degene die deze woorden uitspreekt. Dat er nog langer deelgenoten aan hem worden toegekend. Wat zijn deze woorden toch mooi en verheven zei hij. Op dat moment kwam Ghabab. Die natuurlijk zich had verstopt. Die kwam weer tevoorschijn. En zij, want ja hij kreeg hoop op dat moment. Hij was niet meer bang. Hij dacht bij zichzelf van... Er bestaat een kans dat Omar de islam omarmt. Dus hij zei, o Omar, ik hoop werkelijk dat Allah de smeekbeden van zijn profeet heeft verhoord. Want ik hoorde hem gisteren zeggen, o Allah, bekrachtig de islam, maak de islam sterker, middels Abu Jahl of Omar ibn al-Ghattab. En het waren twee gezaghebbende mensen binnen Quraysh, Abu Jahl en Omar ibn al-Ghattab. Dus de profeet die vroeg Allah om de islam te bekrachtigen met een van deze twee mensen. En Allah had gekozen voor Abu al-Ghattab. Omar zei op dat moment tegen Gabbab wijs mij de weg naar Mohammed. Zodat ik mijn islam kan betuigen. Wijs mij de weg naar Mohammed. Ik wil Mohammed zien. Want Mohammed natuurlijk is eigenlijk de bron van alles. Mohammed is de man waar het om draait. Mohammed is met de islam gekomen. Ik wil Mohammed zien. Mohammed. Zojuist was hij nog van plan om Mohammed te doden. En nu wil hij naar hem toe gaan om zijn islam te betuigen. Om zijn islam te betuigen. En dit doet mij natuurlijk denken aan het verhaal natuurlijk ook van Surah Malik. Degene die zijn vertrouwen stelt in Allah subhanahu wa ta'ala, zal niet beschaamd worden. Absoluut niet. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem altijd bijstaan. Toen de profeet emigreerde van uh, van Mekka naar Medina onderweg naar Medina natuurlijk hij heeft in de grot gezeten werd achterna gezeten door Korees Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem gered maar een van de gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de Hijra was het moment waarop Suraq ibn Malik de profeet en Abu Bakr bereikte niemand maar dan ook niemand slaagde erin om Mohammed en Abu Bakr te bereiken, <coughs> behalve Suraq ibn Malik en Surah ibn Malik die stevende af op hen met zijn paard. Abu Bakr die keek om en die zei van... O boodschapper van Allah, daar heb je iemand die achter ons aan zit. En die ons bijna te grazen zou nemen. Toen zei de profeet tegen Abu Bakr radiyallahu anhu... Hij zei, wees niet bedroefd, want Allah is met ons. Wees niet bedroefd, want Allah is met ons. En wat gebeurde hij op dat moment... Soraka die kwam steeds dichterbij. Op een bepaald moment hoorde hij de profeet reciteren, de Koran reciteren. En wat gebeurde er? De poten van zijn paard verdwenen in de grond, terwijl de grond helemaal niet zacht was. Het was hard, maar toch verdwenen die poten van die paard in de grond. Soraka was verbaasd. Hij stapte af en hij liet zijn paard weer overeind komen, ging er weer op zitten. En reed weer achter ze aan. Toen hij weer de profeet naderde. Zag hij weer de poten van zijn paard. In de grond. Verdwijnen. Toen wist hij. Hij zei zelf ook. Toen wist ik dat deze man. Een bijzondere man is. En dat hij zal overwinnen. Zei hij. En wat riep hij. Hij zei Mohammed. Luister. Je hoeft niks. Te vrezen van mijn kant. Niks te vrezen van mijn kant. Ik heb proviant bij me. Ik heb wat eten bij me. Spullen bij me. En ik bied het je aan. Neem maar wat je wilt. Toen zei de profeet. Ik wil niks van je. Het enige wat ik jou wil vragen. Is als je terugkeert. Teruggaat. Als je mensen treft. Die op zoek zijn naar ons. Probeer ze dan te misleiden. Dat is het enige. En Zoraal keerde terug. En deed precies datgene wat de profeet van hem vroeg. Subhanallah. Een man die van huis was vertrokken. Om de profeet te pakken. Om de profeet gevangen te nemen. En terug te brengen. Naar Corijs diezelfde man keert nu terug naar huis heeft de profeet niks aangedaan en die is zelfs nu op dit moment heeft hij zich ten dienste gesteld van de profeet en hij probeert de anderen te misleiden als er iemand tegenkwam die zei van ben je die kant op gegaan? ja, heb je Mohammed gezien? nee, daar is niemand te vinden Ik kan maar beter teruggaan ga maar een andere richting op zoek maar elders maar hier is niemand te vinden dus degene met wie Allah subhanahu wa ta'ala is, die hoeft zich geen zorgen te maken. Dus ook deze Omar, die vertrok van huis om de profeet te vermoorden. Maar gelet op het feit dat hij ineens bereid is om zijn islam te betuigen. Terug te keren naar de profeet en zijn islam te betuigen. En daarom degene met wie Allah subhanahu wa is, heeft niks te vrezen. Eenmaal bij het huis aangekomen... Waar zich de profeet en een verzameling metgezellen zaten, klopte Omar op de deur. terwijl hij zijn zwaard in zijn hand vasthield. Omar, radiallahu anhu. Hij klopte op de deur. Een van de aanwezige metgezellen keek via een kleine opening van de deur naar buiten. En zag hem staan met zijn zwaard in zijn hand. En hij riep: O boodschapper van Allah, het is Omar, noor Ghattab. En Omar werd natuurlijk, zoals ik zei, bevreesd. Het is dus Omar Ibn al-Ghattab met het zwaard in zijn hand. Het zwaard in zijn hand. Hamza radiallahu anhu. Nou, jullie weten wie Hamza is natuurlijk. Hamza, de grote man die zich daar ook bevond. zei: laat hem binnenkomen. Laat hem binnenkomen. Want Hamza was een man natuurlijk die ook door iedereen gevreesd werd. Het was een dappere man, sterke man. Veel respect. Genoot hij binnen Quraysh. Hij zei, laat hem maar binnenkomen. Als hij uit is op het goede dan treft hij bij ons ook het goede. Als hij uit is op het slechte, dan zullen wij hem met zijn eigen zwaar doden. Laat hem maar binnenkomen. Is hij gekomen voor het goede? Wij zullen hem dan ook met het goede belonen. Is hij gekomen voor het slechte? Dan zullen wij hem met zijn eigen zwaar doden. Toen Omar werd binnengelaten... Stond de profeet sallallahu alayhi wa onmiddellijk op. En liep op hem af. Hij greep Omar bij zijn kleding. En trok hem naar hem toe. Hij trok Omar radiyallahu anhu, naar hem toe. In een overlevering wordt gezegd dat door de kracht van het getrek van de profeet sallallahu alayhi wasallam Omar zelfs op zijn knieën naar de grond ging. Hij trok hem krachtig naar hem toe. En de profeet zei tegen hem. Wat heeft jou naar ons gebracht, bij Allah? Als jij niet ophoudt, dan zal jou iets ergs overkomen. Als jij niet ophoudt, dan zal jou iets ergs overkomen. Op dat moment, precies op dat moment, zei Omar, o boodschapper van Allah, ik ben gekomen om te geloven in Allah en zijn boodschapper. Om te geloven in datgene wat afkomstig is van Allah. Toen de profeet dit hoorde, zei hij, Allahu Akbar. Hij Allahu Akbar, toen de metgezellen deze woorden van de profeet opvingen, wist iedereen dat Omar moslim was geworden. En ook zij konden hun blijdschap niet in bedwang houden en riepen Allahu Akbar. En dat is op zich wel logisch te noemen. Een man die toch wel gezag heeft binnen Korees, een man van aanzien, als hij zijn islam natuurlijk bekend maakt, dat is natuurlijk een zaak die gunstig is voor de moslims. Toen Omar de islam binnentrad, zei hij tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam. En kijk, aan deze woorden kun jij zien hoe Omar Radiallahu anhu precies was. Er was een man die niets vreesde. Het was een man die nergens bang voor was. Hij zei onmiddellijk tegen de profeet, o boodschapper van Allah. Bevinden wij ons niet op de waarheid? Bevinden wij ons niet op de waarheid? Of wij nu leven of doodgaan. Bevinden wij ons niet op de waarheid? De profeet antwoordde. Wel zeker. Bij degene in wiens handen mijn ziel ligt. Jullie zijn op de waarheid. Ongeacht of jullie leven of doodgaan. En dit zijn hele mooie woorden. Want waar het uiteindelijk om gaat. Is dat men zich bevindt op de waarheid. Of je nou leeft of doodgaat. Als je leeft. Leef dan volgens de waarheid. Als je doodgaat. Ga dan dood volgens de waarheid. Dat is het enige wat telt beste mensen. En daarom zei de profeet. Tuurlijk bij degene in wiens handen mijn ziel ligt. Jullie zijn op de waarheid. Ongeacht of jullie leven of dood gaan. Maar Omar zei op het moment. Waarom moeten wij ons dan verstoppen. O boodschapper van Allah. De profeet antwoordde. O oh Omar we zijn met weinig. En je hebt gezien wat wij hebben ondervonden. Omar zei bij degene die jou met de waarheid heeft gezonden. Ik zou alle zittingen langs gaan, Waar ik toen mijn koffer uitsprak. Om nu mijn islam te verkondigen. Daarna gingen de profeet en de metgezellen in twee rijen naar buiten. Omar in de ene rij. En Hamza in de andere rij. Zij liepen door Mekka. Totdat zij aankwamen bij het heilige huis. Toen Koreis hen zag. Werden zij toen ze zagen dat Omar zich tussen hen bevond. Hamza natuurlijk zich tussen hen bevond werden zij door somberheid en stomheid overmand, overweldigd. Ze wisten niet wat er overkwam. Twee grote mannen, die hebben zich nu geschaard bij de moslims. Zij wisten niet wat zij zagen. Op die dag kreeg Omar radiyallahu van de profeet de naam, de naam al toebedeeld. Op die dag kreeg hij van de profeet de naam al farooq toebedeeld. Omdat hij... Onderscheid maakte tussen de waarheid en de valsheid. Hij maakte onderscheid tussen de waarheid en de valsheid. Met de islam van Omar kregen de moslims hun trots weer terug. En waren zij weer in staat om de Kaaba te naderen. En daar daden van aanbidding te verrichten. En dat kon niet eerder. el Bukhari staat vermeld. En gelet op deze woorden. Dat Abdullah ibn Mas'ud heeft gezegd. De islam... Van Omar was een triomf. Zijn hijra Was een overwinning. En zijn regeerperiode. Was genade. Wij konden. Zegt Abdullah ibn Masaud. Wij konden namelijk niet. Nabij de Kaaba bidden. Totdat Omar moslim werd. Totdat Omar moslim werd. Toen hij moslim werd. Vocht hij ervoor. Totdat hij bij de Kaaba bad. En wij baden met hem. Hij vocht ervoor. Hij vocht keihard voor deze zaak. Hij wilde per se bij Kaaba vinden. Omar radiallahu anhu. Toen Omar radiallahu anhu. De islam was binnengetreden. Dacht hij aan de persoon. Die de meeste haat. Koesterde voor de profeet. En hij kwam uit op Abu Jahl. Er is niemand anders te bedenken. Abu Jahl. Dus hij liep op zijn huis af. Omar radiallahu anhu. En klopte bij hem aan. Toen Abu Jahl de deur opendeed keek hij Omar blij. Hij keek hem blij aan. En zei welkom o zoon van mijn zus. Welkom o zoon van mijn zus. De moeder van Omar anhu, was namelijk de dochter van de oom van Abu Jahl. Was de dochter van de oom van Abu Jahl. En het kan zijn dat de Arabieren de dochter van de oom ook als zus betitelen mogelijk, vandaar dat hij tegen hem zei welkom o zoon van mijn zus, hij zei tegen hem welkom o zoon van mijn zus wat heeft jou naar ons gebracht, hij was natuurlijk goed, hij was natuurlijk goed bevriend met hem dus uh, hij zei tegen hem van wat heeft jou naar ons gebracht, en hij keek hem blij aan grote dag Omar komt bij mij aankloppen toen zei Omar tegen hem, ik ben gekomen om jou te vertellen dat ik ervoor heb gekozen om te geloven in Allah en zijn boodschapper Mohammed. Ik ben gekomen om jou te vertellen. Dat ik ervoor heb gekozen om te geloven in Allah en zijn boodschapper Mohammed. Ik geloof datgene waarmee hij is gekomen. zei ik tegen En zo was Omar radiyallahu anhu. En ook wat, uh, wat Abdul Masoud zojuist zei. Dat zijn hijra was ook een overwinning. Want daar waar andere moslims stiekem wegliepen naar Medina. Omar die stapte op zijn paard, ging langs de verzameling van Korees, ging langs de grote mannen van Korees. En hij zei: Jongens, luister, ik ga nu vertrekken naar Medina. Ik ga emigreren naar Medina. Als iemand zijn moeder verdriet wil aandoen, dan moet hij mij achterna komen. En hij is vertrokken. Zoals Omar anhu. En daarom zegt ook net zijn zijn, zijn, zijn hijra was een overwinning. <coughs> Dus ook hier is hij naar Abu Jahl gegaan. Die iedereen aan het folteren was. Hij klopte bij mij, Maar ik zei luister. ben moslim geworden. Abu Jahl, Het enige wat je kon doen. Meer kon hij niet doen. Hij gooide na het horen van deze woorden. De deur in het gezicht van Omar dicht. En zei. Mogen, je, mogen Allah jou. En hetgeen waarmee jij bent gekomen. Vervoeien. Nou ja. Als er iemand is eigenlijk. Voor wie deze woorden bestemd zijn. Dan is het wel Abu Jahl. Abu Jahl. Omar wilde de belofte. Die hij eerder aan de profeet deed waarmaken. En wat was natuurlijk die belofte. Hij zei van o boodschappen van Allah. Er is geen zitting waar ik slecht heb gesproken over de islam. Of ik zal deze zitting weer bezoeken. En ik zal daar goed spreken over de islam. Maar Omar moest dit op een of andere manier oplossen. Als het aan hem ligt moet het heel snel gaan. Dat iedereen weet dat hij moslim is geworden. En dat hij natuurlijk vanaf vandaag goed praat over islam. Goed praat over zijn eigen geloof. Dus wat deed hij? Hij vroeg om de persoon die het snelst in staat was. Om het nieuws binnen Quraysh te verspreiden. Wie is de persoon die in staat is. Op een snelle wijze het nieuws binnen Quraysh te verspreiden. En hij werd doorverwezen naar Jamil ibn Ma'amar al-Jumahi. Jamil ibn Ma'amar al -Jumahi. Hij ging naar hem toe, samen met zijn zoon Abdullah ibn Omar, die toen de tijd nog een kind was, heel jong was. Toen hij tegenover Jamil stond, zei hij tegen hem, weet jij o oh Jamil, dat ik de islam ben binnengetreden en voor het geloof van Mohammed heb gekozen? Abdullah ibn Omar, die toen de tijd nog een kind was, die zei, voordat ik het door had, stond Jamil op en riep hardop, hardop. Overzameling in Quraysh. Heeft jullie het nieuws al bereikt. Dat Omar het geloof heeft verlaten. Sabi, hij heeft het geloof verlaten. Bedoel, daarmee doen dan natuurlijk op het geloof van hun voorvader. Geloof verlaten. Waarna Omar als reactie daarop zei. Hij liegt. Ik ben juist moslim geworden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah. En dat Mohammed zijn dienaar een boodschapper is. En op dat moment. Vierpen de mensen zich op hem. Dus ze wierpen zich op hem en begonnen zij op hem in te slaan, op Omar radiallahu. anhu. Maar ook Omar beet hardnekkig van zich af. Dit gevecht, dit gevecht, eigenlijk zoals in een aantal boeken van Sira staat, heeft ontzettend lang geduurd daar. Terwijl een groep mensen aan het vechten was met Omar. En Omar daar eens in zijn eentje stond. Maar hij beet, zoals, euh, zoals eigenlijk de geschiedschrijvers scheiden, hij beet hardnekkig van zich af. Hij liet zich niet kennen. Maar uiteindelijk ging Omar, radiyallahu anhu, vermoeid op de grond zitten. Hij was vermoeid. En hij zei, doe maar wat jullie willen. Het maakte Omar niets meer uit. Doe maar wat jullie willen. Het maakte Omar niets meer uit. Het enige wat voor hem telde, was het feit dat hij de waarheid had gevonden en deze ook had omarmd. En dat is precies waar het om draait. Dat het besef tot ons doordringt dat wij de waarheid hebben gevonden. En dat wij ons ook daarin vastbijten. Subhanakallah.